De moeder van Eva, een spel van Jurri Kwant, regie Ad Leupler. Ik zag u voor iemand anders aan. Geeft niet. Het overkomt me de laatste tijd wel vaker. Ik moet eens naar de oogarts. Ja. Hoe laat is het? Kwart over drie. Dan bent u vroeg. De school gaat pas om half vier uit. Dat weet ik. Maar ik was in de buurt. Om dan nog eerst weer helemaal naar huis te gaan. Dat is de moeite niet. Kon hier namelijk bijna een kwartier fietsen vandaan? Dat weet ik. U komt uw kinderen halen? Ja. Zullen we op het schoolplein wachten? Oh, u wacht ook. Ik heb u hier nog nooit eerder gezien. Zullen we op het schoolplein wachten? Nou, ik geloof dat ze het liever niet hebben. Nee. Ze hebben liever dat de kinderen onder de auto komen. Dat valt wel een beetje mee. U woont aan de andere kant van de snelweg, is het niet? Ja. Er gaat een busje van hier naar daar. Twee keer per dag. Ik weet het. Maar ik vind het niet erg ze zelf te brengen en te halen. Een busje is bovendien erg duur. En het is ook wel gezellig op de fiets. Tenminste, als het mooi weer is. Terwijl ik fiets babbelen is me de oren van het hoofd. Het liefste gelijk hadden wij door elkaar. Woont u ook aan de andere kant van de snelweg? Nee. Ik woon hier vlakbij. Ik ben wel trots op ze. je wel, ja. Je bent en blijft moeder, nietwaar. Dat kunnen ook krengertjes zijn, hoor. Je moet er toch niet aan denken. Gebeurt is dat straks de deuren opengaan en dat ze bijvoorbeeld niet naar buiten komen. Verschrikkelijk, oh, afgrijzelijk, maar het kan Ach, wel. Nee, waarom niet? Hebt u zich wel eens gerealiseerd wat er allemaal kan gebeuren? Zo'n groot oud gebouw, u moet zich niet zo ongerust maken. Ze zijn nergens zo veilig als op school. Misschien heeft u zijn nergens zo veilig als op school. Hoeveel kinderen hebt u? Ik heb één dochter. Hier op school. Oh, ik hoor een bel. Ik hoor een bel. De bel? Gewoon nee, het is pas twintig over. Rotkinderen. Wat? Rotkinderen? Want zo lang duurt bedoel ik dat ze zo lang op zich laten wachten. Maar daar kunnen de kinderen toch niks aan doen? Die zitten gewoon op school tot half vier. Zo is het nou eenmaal. In de pauze spelen ze hier op het plein. Ze rennen, ze dollen. Ze letten helemaal niet op. Het is gevaarlijk. Laatst zag ik een klein meisje. Ze werd achterna gezeten door een vriendinnetje. Ze struikelde. Gelukkig viel ze op die rubbertegels daar. Maar het scheelde nog geen decimeter of ze was met haar hoofd tegen de stang van het klimrek gekomen. Kan hersenletsel tot gevolg hebben. Bewusteloosheid. Coma. Ja, ze zijn erg wild. Of een was er niet bij. Nee. En uw dochter? Nooit. En dat meisje dat viel. Hoe is het daar nou mee? Ze zat de volgende dag alweer op het klimrek. <laughs> nou, ziet u nou wel. Alsjeblieft. Dat is goed. Wat is dat? Ziet u toch een boek? Ja. Maar waarom? Aardig. Maar dat kan ik niet aannemen. We kennen elkaar helemaal Moet niet. Neem het maar aan. Is voor uw eigen bestwil. Wees u voorzichtig mee, want het is erg waardevol. Oh, dank u wel, mevrouw. Dat is erg aardig van u. Mag ik gerust wat in gaan lezen, als u wilt? Ach, nou maar liever niet, dank u. De kinderen kunnen elk ogenblik komen. Oh, wanneer dan? U hebt nog bijna tien minuten. vanavond misschien, als ik tijd heb. Leest u wel eens een boek? Ja, Als u mijn dochter was geweest, had ik u elke week een boek laten lezen. Verplicht. Dan mag ik blij zijn dat ik uw dochter niet ben. En dan zou ik u aan het eind van iedere dag overhoren. En u zou niet eerder buiten mogen spelen als u 25 bladzijden gelezen had. Jeetje. U zou me daar later dankbaar voor zijn. Misschien wel, ja. Dit boek... Het speelt in Lapland. Het is geschreven door een Fin. Iemand uit Finland. Het gaat over een groep kinderen. Weeskinderen. Hm? Die zich in leven houden met het plunderen van afgelegen boerderijen. Het is echt gebeurd. Wat vreselijk. In het begin zijn er ongeveer twintig kinderen. Later vallen er een paar af. We worden achtergelaten. Nadat ze in beerklemmen zijn komen vast te zitten. Dat kan toch niet? De mensen in het dorp en op de boerderijen denken aanvankelijk namelijk dat het wilde dieren zijn. Daarom zetten ze die klemmen en vallen. Later komen ze erachter dat het kinderen zijn. Weet je hoe ze dat uitvinden? Dat het mensen en kinderen zijn? N nee. Ze ontdekken dat niet alleen al het leven... Mensen en dieren op zo'n boerderij op een vreselijke manier verwoest wordt. Stukken van lichaamsdelen worden overal teruggevonden. Maar eh, na een tijdje komen ze erachter dat er ook steeds dingen worden meegenomen. Kleding, sieraden, messen, bijlen. En die worden dan soms weer teruggevonden bij een andere geplunderde boerderij of zomaar op het veld of vinden pas. Erg. Alleen de kinderen worden niet afgemaakt. Tenminste, als ze kleiner zijn dan 1,60 meter, dan worden ze meegenomen, ingelijfd. Zijn ze groter dan 1,60 meter, dan wachten ze hetzelfde lot als hun ouders. Hm. Wat een nare verhaal. Nare? Akelig bedoel ik. Afgrijzelijk gruwelijk. Ouders worden soms door hun eigen kinderen vermoord. Maar ik kan niet geloven, dat is echt gebeurd. Maar waarom deden ze er dan niks tegen? Konden ze niet? Was in de middeleeuwen. Oh, gelukkig. Ja, nou u me alles verteld hebt, hoef ik het boek eigenlijk niet meer te lezen. Dat moet u niet zeggen. Het was maar een grapje. Zullen we op het schoolplein gaan staan? Nou nee, ik, eh, ik sta altijd hier. Alle moeders staan hier op het voetpad. Ze hebben liever niet dat we op het schoolplein komen. Oh, jawel hoor. Kijk maar. U kunt beter niet zo schreeuwen, anders hebben ze binnen last van u. U hebt gelijk. Ik moet u iets bekennen. Oh. Ik had mijn ogen niet werkelijk dicht daarnet op het schoolplein. In, in welke klas zit uw dochter? In de derde. Als ik uw moeder was. Als ik u was, dan zou ik me anders kleden. Wat zegt u? U loopt er zo zomers bij. En het is pas april. Oh, ik heb het echt niet koud. En in de winter, dat korte bondmanteltje, als u op de fiets zit, laat de koude wind zo onder tegen uw rug gaan. Nou geloof ik toch echt dat u zegt maar dingen we die u niet samen Het spijt me ik maar. Ik geef ik... alleen maar mijn mening. Ik heb een bondjasje op de fiets. Hoe weet u dat toch allemaal zo goed? Ik heb u hier nog nooit eerder gezien. Oh, maar u komt hier iedere dag, behalve woensdag. En u komt altijd op de fiets, behalve als het regent. Dan komt u met de auto. Het lijkt wel of u me bespioneert. Wie zegt dat? U weet alles. Ik heb het u gezegd. Ik woon in de buurt. Ik zie u er altijd staan. Altijd aan de kant van de weg. Nooit op het plein. En als de school is uitgegaan, dan komt uw dochter achterop. Uw zoontje. Ze gaat vervolgens uw zoontje halen. Die blijft altijd bij de schommel hangen. Uw zoontje gaat voorop, uw dochter achterop. En dan fietst u de straat uit. Dat zie ik allemaal vanuit mijn raam. En nu dacht u... Kom, ik ga eens een praatje met haar maken. Hoe oud zijn uw kinderen? Jos is vier en Karin is... Ik vroeg niet hoe ze heten, alleen hoe oud ze zijn. Mevrouw, ik wil... Neemt u me niet kwalijk. Vier en vijf. Geeft u ze levertraan? Ja, in de winter. Siegel. Nee, capsules. Levertraankapsules. Dat is niks waard. Ze is een goudmijntje voor de fabrikanten, die capsules. Je moet vloeibare kopen, Gewoon in een fles. Dat willen ze niet. Dat krijg ik er nooit in. En dan iedere avond voor het slapen gaan één eetlepel. Hm. Spijt me. U moet het zelf weten. Maar het verhoogt wel enorm uw weerstand. U wordt er sterk van. Word ik er sterk van? Weet u, ik had graag in een andere tijd willen leven... In de middeleeuwen. Ja. Toen waren de mensen nog sterk. Toen durfden ze nog van alles. Toen konden ze nog van alles. Toen gingen de mensen dood aan allerlei ziektes. Je had hongersnood, en oorlog. En wat is daar tegen? Wist u dat ze vroeger in Sparta pas geboren kinderen op de rotsen legden? En als ze overleefden, werden het sterke en gezonde man en vrouw. Overleefden ze niet. Geen probleem. Oh. Uw dochter. Oh, het is een sterke meid. Ik zie haar altijd in de pauze. Dan speelt ze. Ja, ze is sterk. Dank u wel. Ze ziet er heel gezond uit. Dank u. Ergens is het wel een prettig idee dat u kennelijk altijd op staat te letten. Niet altijd. Ze heeft soms ruzie met een jongetje. Een klein jongetje. Oh ja, dat weet ik. Ik heb al zo vaak gezegd dat ze dat niet moet doen. Dat jongetje is... Uh... Ja, er is iets mee... Uh... Hebt u dat gezien? Hij is net zo oud als uw dochter. Ja, dat zal wel. Ik vind het zo zielig. Hij is zo klein. Waarom vindt u het zielig? Dat weet ik niet. Ja, het jongetje is net zo oud als uw dochter. Zoveel is achtergebleven. Hij heeft hypotheorie. Daar kan uw dochter niets aan doen. Nou, ik vind het zielig. Ik zal Karin zeggen dat ze dat niet meer moet doen. Dat ze geen ruzie meer moet maken met het jongetje. Dat het. kan moet niet meer in leven zijn. Wie? Dat zegt u toch een akelige dingen. Oh ja, maar ik ben realistisch. U weet er niks van. Nou, u kunt toch niet zomaar zeggen dat u wilde dat het kind niet meer in leven was? Waarom niet? Stel dat u een gehandicapt kind had. Zou u het dan leuk vinden als mensen dat zeiden? Als mensen zeiden dat hij wel dood... Ziet u, u hier mevrouw daar? Naast die man, met je racefiets? Ja. Ja, ze die woont bij ons op de galerij. Klopt. Ze heeft een zoon in een inrichting. Elke dag gaat ze er naartoe... Haar zoon is autistisch. Weet u wat dat is? Ja. Het kind heeft geen contact met de buitenwereld. Praat niet. Lacht niet. Huilt niet. Het leeft in een eigen wereld. Niet toegankelijk voor de ouders. Ja. Vreselijk, hè? Ik kan tegen haar schreeuwen. Ze dus zal je niet horen. Als je lacht waar ze bij is, krijg je geen reactie. Huil je? Dan gaat ze gewoon door met de blokkendoos. door. De Kleurboek. Tonbevuld stifte. Er is geen contact. Geen contact. Alleen pijn. In de pijn is ze solidair. Alleen in de pijn is ze solidair. Ze heeft nog meer kinderen. Alleen één dochter. Nee, die mevrouw daar, die heeft nog meer kinderen. Uh, uh, uh, nog een zoon hier op school. Hij heet Johan. Is vijf jaar, niet autistisch. Ze kunnen beter worden. Kleine kans. Verschrikkelijk, hè? Zeek zo'n dochter af. Mocht ze sterven. Karin! Karin! Hier ben ik! Ga je Jos zoeken? Nou, ga Jos nou zoeken. Dan gaan we Naar huis! Naar huis! Nee, nu. Ja, dat weet ik niet. Bij de schommel, denk ik. Karin. Karin. Maar, nou, nu, nou, werkelijk zo krijg ze. Dan komt u hier al bijna drie jaar. Vrijwel elke dag. Met die mevrouw daar en die twee die altijd op het bordesje zitten, komt u hier het langs. En ik heb nog nooit gehoord of gezien dat u schreeuwde. Uitrekend vandaag doet u dat. Express. Omdat ik naast u sta. Komt u daar nog? toch? Dat weet ik? ik. Nou, ik ga zo weg, dan bent u van me af. Alsof ik daar iets mee op schiet. Wat is het toch met u? Ik heb geprobeerd van ze te houden. Even dacht ik dat het lukte, maar nu weet ik dat ik ze voor altijd haten zal. Hoe kunt u dat nou toch zeggen? Omdat ze zo zonder liefde zijn, zo takloos, zo vreed. Vreed? Ja, ja, kinderen zijn vreed. Ze kennen alleen hun eigen pijn. Karin! Karin, ga nou, schiet nou op, alsjeblieft. Ga Jos halen! Die, die, die kinderen in dat boek! Zijn die soms niet vreed? Ach, kom nou toch, tot... dat niet plunderen en doden. Maar dat. En waarvoor? Dat is een boek. Het is echt gebeurd. Dat heb ik u toch gezegd. Vijfhonderd jaar geleden, dat hebt u ook gezegd. Uw dochter! Ja? Ik blijf dat ik geen kinderen heb. En, en daarnet zei u dat u een dochter heeft. Ik begrijp er niks meer van. Heeft u nou wel een kind of geen kind? Ik heb geen kind. Zegt u niet dat ik een kind heb? Ik heb geen kind. Ja. ja, ja, ja natuurlijk. Een dochter. De, de, de... Uw dochter? Met een dwerg. Dat. Ik bedoelde hier niet, jongetje. Dat, die... ja, maar... Ze ik bovenaf hem zitten. Ik heb het zelf gezien. Dus de hield zijn linkerbeen vast. Hij kon niks doen. Wat is dat misselijk van u? Ik heb er iets van gezegd. Ze sloeg Hij gelde. Het is ja, ons gezegd en gezwegen. Het is een pest, jog. Dorm door hem de hij heeft met iedereen altijd ruzie. Niemand durft hem iets te doen omdat hij zo zielig is. Stom is dat. Het is gewoon een klein krengertje. Geen land meer te bezeilen. En als het mijn zoontje was, dan had ik hem al lang een flink pak voor zijn broek gegeven. Handicap of niet? Mijn oh, zoontje. Ja. Hij deelde zijn vriendelijk kalmgom uit. Ja. Maar hij had ze wel eerst afgepakt voor een meisje uit de kleuterklas. Dat, dat wist het meisje. ging huilend naar de juffrouw. En toen hij erbij kwam, hadden uw zoontje en zijn vriendjes al alle kalmpjes op. Ze kouden, kauwden. Kinderen zijn wreed. Je kunt toch niet van mij verwachten dat ik me ook nog met de opvoeding van mijn kinderen ga bemoeien als ze op school zijn? Uw oh, Ze kan hem haast niet meer krijgen. Ja, het is zo is wel genoeg. Kinderen zijn vreed. Als ze ondeugend zijn, dan zal ik ze wel straffen. Daar hoeft u zich niet mee te bemoeien? Kees, wees nou toch voorzichtig. Voor je het weet, doe je iets waar je later spijt van hebben. Wat weet u daarvan? Eerts. Ik begrijp er niks meer van van. Ik. Euh, ik moet gaan. Goedemiddag, mevrouw. Eva. Evaatje. Eva. Voorzichtig. Voorzichtig, zegt mama. Oh, dus toch. U, u hebt dus toch een dokter. Eva! Oh. Eva! Kom je? Ik wist niet dat u hier ook een Eva? dokter op school heeft. Ik, Kom maar! Ik dacht toch? Kom met mama! Ja, u zei toch. Kom nou bij mama. Eva! Mevrouw? Eva! M doe mevrouw, nou! u mag nu wel op het schoolplein, hoor. U, U mag er nu al van handen. Doe! Nou dan, dan ga ik maar. daar. Karim! U dacht natuurlijk dat ik geen dochter heb. U hebt twee gezonde kinderen en dacht... zo'n oude vrouw heeft vast geen kinderen. Maar ik heb wel een dochter. En u vraagt... welke is het? Is het die met die blonde paardenstaart? Nee. Eva heeft zwart haar. U vraagt: Is het die op de schommel? Nee, Eva is te groot voor de schommel. U vraagt: Maar wie is het dan? Ik zie haar niet. Nee, u ziet Eva niet. Eva, daar ben je. Eindelijk. In het vervolg moet je me niet meer zo lang laten wachten. Dat hoort niet. Ik ben je moeder. Jij bent mijn kind. Begrijp je dat? Begrijp je dat? Ik ben jouw moeder. Jij bent mijn kind. Kom, we gaan... De moeder van Eva, een spel van Jurri Kwant, werd mevrouw Blom gespeeld door Joke Rijtsma-Hagelen en mevrouw Alblas door Corrie van der Linden. Techniek, Herco de Boer en Henk van der Steeg. Regie, Ad Leuplar.